Dat van tevoren geweten had, dan had ik het nooit gedaan. Als ik toen wist wat ik nu weet, weet je wat ik deed, dan had ik, nooit, dan had ik het nooit, dan had ik het nooit, dan had ik het nooit gedaan. Ik kocht laatst een leuk hoedje, u weet wel, modelpot. Zo zie je er geen tweede, dacht ik, oh wat een dot. Maar op een zondagmiddag, Ach mensen, wat een strop, zag ik mijn buurvrouw wandelen met net zo'n pot op. Als ik dat van tevoren geweten had, dan had ik het nooit gedaan. Als ik toen wist wat ik nu weet, weet je wat ik weet, dan had ik het nooit, dan had ik het nooit, dan had ik het nooit gedaan. Ik heb een heel lief hondje, we zijn dol op het beest Behalve op een keertje, toen is die stout geweest Toen stond die op drie poten, één tegen het rest Daarvoor kreeg hij toen klappen en dacht hij, hé hey, wat raar Als ik dat van tevoren geweten had Dan had ik het nooit gedaan Als ik toen wist wat ik nu weet Weet je wat, ik weet, dan had ik, het dan had ik het nooit, dan had ik het nooit, dan had ik het nooit gedaan. Mijn man zei toen we trouwden, jij bent zo prachtig slank. Nou ja, ik was in die dagen zo mager als een plank. En nu ben ik wat dikker, niet meer fel over been. Mijn man denkt aan ja-woord en mompelt voor zich heen. Als ik dat van tevoren geweten had, had ik het nooit gedaan. Als ik toen wist wat ik nu weet, nou weet je wat ik weet, dan had ik het nooit, dan had ik het nooit, dan had ik het nooit.